Zien ze dus in mij? Ik vind jou niet zo bijzonder, bijzonder, maar mezelf des te leuker. En interessant, naast jou, ben ik jou de grootste, man. Want als jou ben ik de beste, gaafste, koelste, hipste, stoelste, liefste, beste, fijnste, slimste. En de aller allerleukste die ik ken. Leuke mensen, mooie mensen, slanke mensen, hippe mensen, slimme mensen, fijne mensen. Wij de leukste.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 Niet goed bij mijn hoofd, zijn niet alles op een rijtje. Als ik niet zag wat ik hier voor me had, want zij is alles, alles, alles, alles in. Een...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 zou al blind en doof zijn. Hey, niet goed bij mijn hoofd zijn. Niet alles op een rijtje. Uh. Als ik niet zag wat ik hier voor me had, want zij. Bye. <laughs> Tussen 3 en, 3 en 5. De grootste hit van Europa. Listen to the Niet betrouwbaar, maar wel origineel. In de Euro Breakdown of CFL. The Countdown of the Continent. right.